9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In verschillende steden in Frankrijk heeft de politie vannacht invallen gedaan. De invallen waren in Calais, Toulouse, Jumont, Bobigny en Grenoble. De politie was op zoek naar informatie over de daders van de aanslagen in Parijs. Ook werd er gezocht naar mensen die op een andere manier betrokken waren bij jihadisme. Bij de invallen is een onbekend aantal mensen gearresteerd. Ook zijn er wapens in beslag genomen. De Franse premier Valls zei in een interview... dat terroristen weer kunnen toeslaan de komende dagen of weken. We moeten nog lang met deze dreiging leven, zei de Franse premier. Groot-Brittannië geeft veel meer geld vooruit voor de inlichtingendiensten. Premier Cameron heeft bekendgemaakt dat er 1900 medewerkers bijkomen... een groei van 15 procent. Budget voor luchtvaartveiligheid wordt verdubbeld. Dan kunnen buitenlandse vliegvelden die door veel Britten worden gebruikt... beter worden doorgelicht.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 Uit onderzoek van TNO blijkt dat vooral jonge mensen last hebben van stress. Van de mensen tussen de 25 en 35 hebben er ruim 240.000 burn-out klachten. En dat komt door de hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten op de werkvloer. Volgens het CBS komen burn-out klachten het meest voor in het onderwijs. Oorzaken zijn de hoge werkdruk en de emotionele betrokkenheid van leraren. Johan Cruijff stopt als adviseur bij Ajax. In zijn column in de Telegraaf schrijft de oud-voetballer dat hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt bij zijn plan Cruijff. Daarmee wilde hij de jeugdopleiding bij Ajax verbeteren. En ook heeft hij flink wat kritiek op het bestuur van Ajax. Het weer, vanochtend is droog, maar vanuit het westen ook een enkele bui. Met 12 tot 14 graden en een matige tot aan zee harde wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blarekum en Muiden-Oost. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Utrecht en Breukelen. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en Knopend-Muidenberg 14 kilometer. A7 verhoorn Dam tussen Averhoorn en Weidewormer 12 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 9 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouwen en Nooddorp 14 kilometer file.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 Ik van deze van Curiosity Kilt the Cat en Down to Earth. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. Jawel, jawel. Jongens, heb je het al benomen? La la, la la la, liefde, la la la. Sinterklaas Paar kilo, of niet? <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, Willem Bruist. Goedemiddag. Ik zei al, uh, al stelletjes mee, te zingen, jongens. Ja, mooi, hè? Ja, uh, ja. Jij belt vanuit de auto, want jij was uh, vanmorgen in Meppel bij de aankomst van Sinterklaas... en je bent alweer terug uh, richting uh, Zandvoort, Willem. correct. Uh, ja, wij, wij konden niet veel uh, uh, meekrijgen van de live-uitzending van Sinterklaas. Is alles goed gegaan? Ja, om een paar dingetjes na is alles wel goed gegaan. Het was allemaal, ja... Het begon allemaal een beetje hectisch in verband met die dichte mist die boven zee hing. En uh, die werd daar in Drenthe, die werd uh, de Witte Wieven genoemd. En uh, ja, de boot die was uh, niet zichtbaar voor uh, de rest van de wereld. Uiteindelijk trok de mist op en uh, toen kon de boot rustig beppel binnenvaren. En, uh, Nou ja, Sinterklaas die, uh, die is aan wal gestapt. En... Uh, er was verder nog niks aan de hand, allemaal gezellig. Maar hartstikke druk, heel veel kinderen, toch wel enkele duizenden, denk ik. En uh, op een paar schoonheidsfoutjes na over de sleutels die weg waren. Ja dat, dat, uh, ja, dat klopt. Dat was al een heel hot, hot item uh, deze week met uh, Duwertje Blok en het Sinterklaasjournaal. Maar uh, hoe, is ja. af, hoe is dat afgelopen? Is het goed afgelopen? Nou ja, de sleutels die zijn uh, uh, inderdaad we goed terechtgekomen terecht en weer overgegeven aan uh, de huispiet. Dus uh, die kan uh, in ieder geval het schip in. Die kan de, dek, de dekluiken openen uh, waar alle cadeautjes liggen en zo. Dus uh, de kinderen in Murple zijn, wat dat betreft, hartstikke blij. Oké. Okay. Uh, en, uh, ja, en er is nog een, een kleinigheid. Uh, oh. Misschien heb je er iets van gehoord over. Ja, dat is dan weer een verhaal uit het verleden. Uh, Sinterklaas uh, heeft eens een keer tijdens een dichte mist een paar kinderen uh, gered die uh, de weg kwijtraakten. Uh, hij heeft ze gevonden bij een huurbed. Uh, dat is een verhaal wat een jaar geleden gebeurd is. en uh, ja, goed, de, be de bevolking die was zo blij dat de kinderen weer gevonden waren. Heeft Sinterklaas heeft, en daar komt het, een steen gekregen. Een magische steen. En die heeft hij in een ring laten zetten. Oké. Okay. En als ik jou vertel wat hij met die ring doet... Misschien uh, is dan gelijk de vraag van een heleboel kinderen weg... Uh, die toch afvragen van... God, hoe kan dat nou dat Sinterklaas wel de cadeautje kan afgeven... terwijl wij geen... Open had, ja, dat was, ja, dat klopt, dat was een vraag van, van de week, ja. Ja, nou, dat doet hij namelijk met die ring. Oh, is dat hey. het? Is dat het? Met die het? ring kan hij de deur openen... en alleen, ik zeg alleen, Sinterklaas kan dat. Niemand anders. Oké. Okay. Nou, maar in ieder geval, mensen die geen schoorstenen hebben... die zijn bij deze natuurlijk ook wel helemaal opgelucht in den landen. Want hij kan wel ja, binnenkomen, dus. Hij, ja, alleen nou al is het, het, het, het, het nare van het hele verhaal is dat... Uh, de ring die, uh, die is gemaakt door een, een, een, een speciale uh, juwelier in Meppel... Uh, die zou de ring klaarleggen in het Pietenhuis. Hè, dat is ja. het, het, het, het verblijf is het nu weer vis. Oh, ik voel hem al aankomen. Alles daar is overhoop gehaald. Ik weet niet wat er aan de hand is. Uh, er is onderzoek. Lopende, gaande en vanavond om 6 uur... Ja is er een extra Sinterklaasjournaal... die het een en ander uh, in het, uh, het uh, licht kan zetten... en dus kan vertellen wat er precies aan de hand is. Dus maar toen ik wegging uit Meppel, was de ring nog steeds weg. Dus jij zegt eigenlijk, je doet eigenlijk een oproep aan alle kinderen in, in, in de landen... om om 6 uur naar het Sinterklaasjournaal te gaan kijken... voor de wellicht de, hopelijk de oplossing van de ring. Ja, want anders dan, uh, dan hebben wij, en wij, en Sinterklaas en zo... die hebben wel een klein probleempje. Ja. Goh, dan hadden ze een paar probleempjes al opgelost, brand en zo, ja. en in de toren van ja. Meppel, dat is wel allemaal opgelost, en nu hebben ze dus dit probleem weer. Nu hebben we dit probleem weer. Nou. En uh, nou goed, ik, voordat ik in de auto stapte, had ik uh, even een gesprek met uh, Piet. Ja. En uh, nou, ja. die man die wist het dus ook helemaal niet meer, en uh, ik nee. heb nee. gezegd, ja, het komt allemaal wel goed, als alles goed komt, en ik heb er gewoon alle vertrouwen in. Oké, okay, dat horen we vanavond tijdens het Sinterklaasjournaal om 6 uur. Ja. Uh, je, ik heb begrepen dat jij als uh, Sinterklaaskenner bij Uitstek... morgen tussen 12 en 2 bij ons te gast bent. Ja, ik heb het uh, gehoord dat ik uh, sinds kort Sinterklaaskenner-expert ben. Uh, Jazeker, hè? ook tegenwoordig op de Bruispiet. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, rij voorzichtig, Willem. En, uh, ja, kom we, goed. we zien je morgen om 12 uur in de uitzending. Prima, gaan we elkaar morgen spreken. Tot dan. Hoi, Tot hoi. morgen, Willem. Hoi. De morgen inderdaad tussen 12 en 2. Speciale Sinterklaas uitzending bij CFM. Dat mag je niet missen. Uiteraard gevolgd door Zandvoort op zondag. Yo no subes de la En toch de zonnige klanken van Nicky Jam op de radio Jode El Perdon. Ja, we gaan naar een stormachtig Duintjesveld. En misschien is het ook wel stormachtig wat betreft de wedstrijd. SV Sanford stormvogels, Joop. Ja, maar dan voor stormvogels, denk ik. Hmm. Want uh, Sanford, dat bakt er helemaal niks van op dit moment. Echt het wordt te gehaast gespeeld. De bal gaat te snel uh, naar de, de volgende en dan ben je hem te snel kwijt. En stormvangels groeit dus in de wedstrijd, want hij voelt gewoon dat hij hier meer te halen valt dan ja. opnieuw... Sorry, verlieswedstrijd. Het is niet anders. Stamford krijgt die bal er niet in. Die krijgt die bal ook niet goed bij de, de voorwaartsen. En dat, uh, ja, dat is ontzettend jammer natuurlijk. Want Stamford zou erg uh, echt goed doen als hij we hier weer drie punten kan pakken. En dat is uh, voor de stand natuurlijk uh, altijd prettig. Uh, even kijken, daar wordt gefloten. Ik weet niet waarom. Dus in ieder geval mag Stamford een vrij schop nemen. Is er ondertussen gebeurd, Ronald Kalers. Bal met achterin, het lijkt eigenlijk een klein beetje op het Nederland zelf al, met het achterin En oververbazen, en weer terughalen, en weer eruit halen. Zo speelt soms op dit moment ook. Dan gaat uiteindelijk een diepe bal komen. Naar Patrick van der nee, Paulje van der Hoort. van der Kan een man passeren, gaat het 16 meter gebied in. Hij haalt hem weer eruit. Speelt de Koen uh, met Gielsen aan. Giels geeft de bal mooi voor, maar dat wordt weggekopt door een verdediger. En boy Visser kon er niet bij komen. En weg is voor ons weer. En onze vuldige paas zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn gaat. Zant het mag gaan gooien. Justin Luiten. ...naar, even kijken... ...Patrick van der Hoort, terug naar Micho Armeno. De spel achter weer achterin weer terug, weer terug. En daar gaat weer een diepe bal... ...richting Maurice Mol... ...en die, die komt daar niet, want het is weer onzorgvuldig. Het verdedigen van uh, stormvogels... ...die kan het overnemen, die gaat een hele lange rush beginnen... ...en die eindigt op dit moment... ...in het tweede, uh, het tweede gedeelte van de... Van de helft van Zandvoort. En dan gaat die bal voorkomen. Wordt heel simpel verdedigd. Um, even kijken wie was dat. Kalis, uh, Kalis speelt naar... Uh, um, van der Oort. Paul van der Oort. Naar Hermeno. Uh, nee, Ronald Kalis. Nu, zijkant, Mol Maurice Mol, wat gaat hij ermee doen? Helemaal aan de andere kant Koen Magielsen En die beheerst die bal absoluut niet Laat hem over zijn voeten stuiteren En die gaat door de wind gedragen Denk ik ook nog wel Over de zijlijn En uh, Het is toch een vrouw als dat mag gaan gooien Stormvogels, dat uh, echt, uh, ja, Kazi anders. Uh, uh, Moed put uit uh, dit, wat er hier gebeurt op het veld. Het is uh, uh, een heel andere wedstrijd dan we vorige week hadden. Toen wilde Stamford. En uh, het, het wilde per se winnen. En dat won toen ook met 1-0. Dat was natuurlijk kilo-kilo. Maar het, de, de wil en de, de, de, de kracht kwam eruit. En dat uh, is dus nu niet het geval. Tenminste, twee weken geleden moet ik het natuurlijk hebben. In de wedstrijd tegen buitenvelden. Uh, nu kan de uh, Stormvogels er heel makkelijk uitverleden dan gaat in aan de rust beginnen. Over de rechterkant van Zandvoort gezien. Nee, linkerkant van Zandvoort gezien. Dan komt die bal voor zelfs. En de Kalis kan hem wegwerken in de voeten van Zandvoort. Ja, Michel Meno. Ga, ga, wat gaat hij doen? Verliest verliest die bal alweer klungelig. Heel klungelig. En nu kan uh, Joris Schmid de bal niet... Nee, die bal die, die, die stopt weer door de wind. De Schmid kon er niet bij komen. En daar wordt gefloten voor een vrije schop. ligt een speler van stormvogels op de grond. En, uh, oh, ik dacht dat het een gele kaart was. Nee, de man heeft een, een geel fluitje in zijn hand. Neem me niet kwalijk. Geen gele kaart. Uh, en dat, uh, nou ja, de, de, de spelers even stil. We spelen 45 minuten in ieder geval. Uh, zeg maar even, moet ik doorgaan tot het afgelopen is? Nou, ik denk dat we het wel even gehad hebben zo, toch? Ja, lijkt <laughs> ja, mij ja. ook. Ja, gebeurt, gebeurt weinig meer. Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. En de uh, ja, tweede helft hebben we dan nog. En dan speelt voor tegen de wind in. En dat uh, moet uh, eigenlijk... Ja, je, je gelooft dat het dat moet eigenlijk makkelijker gaan dan met de wind mee. Oké, okay, ja, wat ik hoorde van de veteranen 1. Die hebben de eerste helft, uh, staan ze achter. Met uh, 1 tegen 2 tegen de koploper AFC. En die hadden een windje tegen. En uh, ja, die zagen dat wel als een nadeel. Maar ja, je zegt, ja. het kan ook een, een voordeel zijn. Ja, ik denk het wel. Je kan beter voetballen. Je kan die bal beter doseren. En uh, als je hem laag haalt, dan, dan is het heel makkelijk. Als je nu de bal hoog speelt, ja, dan gaat hij alle kanten op met die wind mee. En uh, ja, vaak kan je dat niet uh, inschatten wat er dan gaat gebeuren. Oké, okay, dankjewel Joop. En tot zometeen voor de tweede helft. Chase this dream I feel How you intoxicated Vooral op dit stukje, dat is zo mooi van die plaats. Wil je op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwsjes? Luister dan naar CFM. download onze CFM app of kijk ook eens op onze website. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En dan leest je onder meer het bericht... dat de sfeerverlichting dit jaar toch geplaatst gaat worden in Zandvoort. Goed nieuws is dat. That's kind of Er werd daar nog veelvuldig gebruik van gemaakt, hè, van het 12 inch. Ja, een plaat die uh, ja, zo ruim 7 minuten duurt, waaronder deze. Yo, de, de Breakfast Club en Ride on Track bij CFM. Het is inmiddels half vier. We zijn er klaar voor. De evenementagenda. Is het weer een hele lijst, uh, Jo? Het is weer een hele actieve lijst. Een hele uh, actieve lijst. dus Jazeker. Ik ga er weer even bij zitten. Goed. Allereerst nog uh, tot 22 november kunt u uh, genieten van de tentoonstelling Flower Power in het Zandvoorts Museum. Het Zandvoorts Museum verwelkomde Marianne N N Naarhout met haar solo-voorstelling: uh, tentoonstelling Flower Power nog tot 22 november te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat nummer 1. En zoals gemeld, de tapasweken zijn weer begonnen. En dan hebben we het over Café Koper. Van 13 november tot en met 6 december... is er weer de, de Spaanse tapasweken in Café Koper. Kopertje wordt deze weken omgetoverd in een warm en gezellig Spaans café. Ze duiken weer drie weken in de keuken... en in en koken de Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers zullen ook weer op de kaart staan... maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen... Bijhorend zijn er diverse speciaal geselecteerde uh, open wijnen... uit de Spaanstalige gebieden. Dus proef en geniet in Café Koper... tijdens de Spaanse tapasweken nog tot 6 december. Dan gaan we naar, weer terug naar 14 november... want dan is er feest in Williams' uh, pub aan de Haltestraat 44... en wel Williams Live Music Night en Karaoke. Dat begint allemaal om half negen in de haltestraat 44 in Williams Pub. A tradition is born. We just planned our second William live music night. Dat allemaal vanaf half negen in de Williams Pub... Haltestraat nummer 44. Gaan we naar 15 november. Vanaf 12 uur is het uh, ook een nieuw evenement... en wel het culinair rondje Zandvoort. Maak kennis met verschillende restaurants tijdens de eerste wijn- en spijswandeling in Zandvoort aan Zee. U wordt als gast ontvangen in de restaurants van de deelnemers. Ieder met een eigen sfeer, eigen mensen en eigen gerechten. Diverse locaties in Zandvoort. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort. Dus culinair rondje Zandvoort, 15 november van 12 uur s middags tot 5 uur s middags. Kaarten nogmaals bij uh, VVV Zandvoort. En je meldde het al, Rob. Morgen een intocht Sinterklaas in de Zandvoort. Hij is in ieder geval veilig in Meppel aangekomen. Maar wij gaan tussen 12 en 2 gaan wij ook live. Hè? Speciaal voor Sinterklaas. Ja klopt. Hè? En uh, Zwarte Piet zal meteen bellen. Hè, nog. Ja, dat is derde, uur, hè? Gaan we derde Zwarte, uur. Zwarte Piet bellen. Dan gaan we alles vragen over hoe de voorbereidingen ervoor staan. Met aanzien van de intocht van Sinterklaas morgen. En uh, morgen komt hij dan aan om 12 uur op het strand ter hoogte van gebouwde Rotonde. En ook uw lokale zender zal daar uh, live verslag van doen. Want wij hebben een radio Piet tussen de Pieten. En misschien ook nog een film Piet tussen de Pieten. Dus, Spanning al om en dan gaan we kijken of het morgen allemaal goed gaat. Dus mocht je onverhoopt niet naar het strand kunnen... luister dan naar je lokale zender ZFM. Vanaf 12 uur tot 2 uur brengt het ondergetekende in samenwerking met Rob Harms en Sinterklaas-kenner bij Uitstek... Willem Bruist, een live-uitzending. Uh, Luisteren dan. Goed, nog de intocht van Sinterklaas. Hebben we morgen om 12 uur op het strand ter hoogte van het Badhuisplein. Classiek liefhebbers worden morgen ook niet vergeten... want dan is het weer tijd voor Classic Concerts... en wel het Symfonieorkest uit Haarlem. En dan praten we over de Protestantse Kerk aan de Poststraat nummertje 1. De entree is 5 euro per persoon en het begint om 3 uur. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten... van Classic Concerts kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Gaan we ook voor de kleintjes op 8... voor de kleine run. Op 18 november om 11 uur is het weer biep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen in de bibliotheek Zandvoort... op 18 november van 10 tot 11. En al alle peuters verzamelen, de peuterbiep is weer gestart... in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. En aanstaande woensdag zijn de peuters en hun grootouders of ouders... of al pas welkom in de bibliotheek Zandvoort. Louis David carré nummertje 1. En de toegang is gratis. Gaan we naar 21 november, dan is het weer tijd voor de Zandvoort 500 WEK. Traditioneel wordt het officiële autosportseizoen afgesloten met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op circuitpark Zandvoort. Naast veel sensationele inhaalreacties op de baan... zal er ook het nodige spektakel te zien en te beleven zijn in de pits. Met boeiende gevechten tussen de GT's en tourwagens in vier verschillende klassen. Dat allemaal op 21 november op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard uh, en alle andere evenementen van het Circuitpark Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.circuit-zandvoort.nl. En wat wij ook al weten is dat Sint op bezoek gaat bij Rammel. Ja, hey. en wel om uh, uh, op het kerkplein nummertje 7. Op 22 november om 3 uur zal de Sint daar zijn, tot 5 uur. Sint op bezoek bij Rabbel. Op zondag 22 november komt een goed heiligman op bezoek bij Rabbel. Kinderen kunnen met de Sinterklaas op de foto, gezellig liedjes zingen... en voor de eerste honderden kindjes zal er een leuke attentie aanwezig zijn. Rabbel zorgt voor deze dag voor limonade voor de kinderen... en voor ouders staat er uiteraard koffie klaar voor slechts 1 eurotje... of een cappuccinootje voor 1,50 euro. Dus Sinterklaas op bezoek bij Rabbel op uh, 22 november van 3 tot 5 uur tot zover de evenementenagenda. En wij kregen uh, ne, terwijl ik hier uh, de evenementenagenda aan het voorlezen was een bericht door via uh, RTV Noord-Holland: vliegtuig Air France op Schiphol doorzocht naar dreigement. Een vliegtuig van Air France wordt op dit moment op Schiphol doorzocht omdat er een dreig dreigtweet is verstuurd. Dat meldde de Telegraaf. De vlucht zou om kwart voor drie vertrekken naar Parijs, maar is vertraagd tot vier uur. Volgens de Telegraaf zouden er brandweer en ambulances uh, inmiddels zijn gearriveerd. Wordt vervolgd.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 brighter ...toch even stil hè, bij het nieuws, het vreselijke nieuws uit Parijs. Dat deden we met uh, deze single van Michael Jackson, Jordan Heal the World. Nou, we gaan gewoon weer uh, door, want de wereld draait door, hè, om het zo maar even te zeggen. Met het voetbal van vandaag, de voetbalwedstrijd uh, tegen de stormvogels. De tweede helft, met jou Fris. Jap. Ja, waar inderdaad die tweede helft al begonnen is... ...maar we spelen pas in de, dan kunnen u daar rekening mee houden... ...in de zevende minuut van die tweede helft... Het heeft wat langer geduurd, maar dat maakt helemaal niks uit. het is volgens mij uh, hetzelfde ploeg bezig als voor de rust. Dus uh, geen wissels geweest. En soms is weer aan het aanvallen. Maar ja, uh, de, je moet net het ene gaatje kunnen vinden. En zoals ik al eerder zei, uh, stormvogels, dat, dat, ja, dat, dat trekt ze hier aan op. Dat, dat, dat, dat doet geweldig goed. En goed, uh, daar een hele lange goede bal. Uh, kan Jesse daar aan de bijkomen? Nou, nee, gaat over de zijlijn en was dat gooien. Is ondertussen gebeurd. Wordt ver naar voren getransporteerd. En daar is Ronald Kalis aanwezig om die bal te, uh, te onderscheppen. Is je Terug naar Kalis. Kalis, met de bal aan de voet. Speelt daar Koen Magielsen in. Magielsen, terug naar Hormeno. Uh, Juste Luijten. dat luiter, uh, lange bal naar Boy Visser. Man. Die, die krijgt een, een, een echt al de hele wedstrijd een hele goede verdediger tegenover zich. En die kan er weinig mee. Juste Daan. Maakt een hele lange rust. Daan. Gaat schieten. Maar het is te grote afstand en de bal was niet hard genoeg geraakt. Uh, dus de keeper van Stormvoud kan die bal heel simpel oppakken. En gaat hem weer in het spel brengen. Hij zal niet al te veel haast maken, denk ik. Dat doet hij ook inderdaad. Nou, daar gaat hij eindelijk komen. Heel veel weg, met de wind in de rug uiteraard. En dat is Zandvoort uh, dat kan oppakken. Zandvoort, via Boy Visser. U op de linkerkant. Boy Visser, die kapt daar zijn man uit. Hij speelt daar een hele slechte bal. Waar totaal geen speler van Zandvoort stond. Speelt hij in. En dat uh, kan dus overgenomen worden. door dat een Dat duurt heel een dichte bal. En dan moet uh, Joris Smit nog eventjes heel gauw zijn doel uit. Om dat goed te kunnen doen. Oké, okay, gefloten voor de overtreding. Verdediger van Zandvoort werd in de rug geduwd door een aanvaller van stormvogels. En Zandvoort mag die vrije stop gaan nemen. Net even buiten het Joris Jorgesgebied gaat ze ermee bemoeien. Heeft hij ondertussen gedaan. Miss Jorveno. Die weer uh, uh, echt helemaal lekker aanwezig. is, heeft die een lange bal, langs de lijn. Hij gaat over de lijn zelfs. Ja, dat moet je rekening mee houden met die wind. Er zijn wel gegevens waar je echt niet omheen kan. En Sandvoort, dat, uh, dat moet dat uh, toch. Uh, ja, die, die, die trainen hier op dit. Ja, een groep. Stormvogels zitten natuurlijk ook. IJmuiden, dat is ook. Uh, veel wind, meestal. Dus dat, dat verschil is er dan echt niet. Maar goed, we spelen op dit moment in de 55 ste minuut. De stand is nog steeds 0-0. En er moet toch wel wat, wat gaan uh, gebeuren, langs de hand, vind ik. Maar dat merk ik straks wel. Dankjewel, Jab, en uh, zo meteen even voor 4 uur komen we weer terug bij Jab. En dan gaan we nog even naar de veteranen 1 kijken. Die spelen vandaag tegen de koploper AFC. Daar staat het op dit moment 1 tegen 3. Ja, ze staan dus flink achter, die veteranen. Werk aan de winkel, hè, zullen we maar zeggen. Hier is Seggy. de van deze line Richie, hè? Ja, lekker meedoen met uh, All Night Long. Het is uh, inmiddels 8 uh, minuten voor 4 uur geworden. Ja, wordt het vanmorgen ook in uh, Goedemorgen Zandvoort. De onderneming van dit jaar, de verkiezingen, uh, is inmiddels gesloten. Je kan niet meer stemmen, maar uh, het gala dat gaat er nog aankomen, Albert Jan. Jazeker, luisteraars en kijkers. Volgende week donderdag vindt in de haven van Zandvoort... de jaarlijkse avond voor ondernemers plaats. Op initiatief van de gemeente worden alle ondernemers van Zandvoort uitgenodigd... om gezamenlijk de successen te delen van het afgelopen jaar. Sinds enkele jaren wordt deze avond mede mogelijk gemaakt... door een bijdrage van Holland Casino. De organisatie is in handen van Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. De aankleding van de avond in, uh, is van dienaard dat sinds vorig jaar de term gala wordt gehanteerd. Gepaste kleding wordt zeker op prijs gesteld. Zowel online als offline zijn de ondernemers van harte uitgenodigd... om aan het ondernemersgala bij te wonen. Ondernemers die geen uitnodiging voorbij hebben zien komen... kunnen deze oproep als zodanig beschouwen. Tijdens het ondernemersgala wordt ook bekendgemaakt... wie de onderneming van het jaar is geworden. Er kon, zoals gezegd, tot 13 november gestemd worden. En uh, daarna, zoals ze nu bezig zijn... zijn ze dus alle stemmen aan verzamelen en bij elkaar opgeteld. Donderdagavond, 19 november... Weten we dus wie zich de komende jaar ondernemer van het jaar kan 2015 mag noemen? Volgende week donderdag in de haven van Zandvoort. Vanaf half acht tot een uurtje of ruim elf. Oké, okay, gezellig. En uh, je kon uh, stemmen op uh, de onderneming van het jaar via de CFM-app. Nou, De onderneming van het jaar heeft uh, plaatsgemaakt voor de vrijwilliger van het jaar. Ja. Als je nou naar de app gaat, kan je stemmen op de vrijwilliger van 2015. Can you feel it?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 Joy volgen vandaag twee voetbalwedstrijden bij Stamford op zaterdag. Een daarvan is de veteran 1. Die speelt vandaag tegen de koploper thuis. AFC is dat. En daar wordt vlieg gescoord, want daar staat het op dit moment 3 tegen 4. Stond ze net 3-3. Gelijk is het net weer 3-4 geworden. Daar wordt wel gescoord, maar hoe is het met die andere wedstrijd? SV voor de Stormvogels. De klas is al lang. De is zo te lang, jongen. Ja, echt waar, hè? Echt waar. Nu moment dat ik in de ring kom, scoort Zandvoort. Het, uh, het werd een keertje tijd ook. Het was een snelle aanval over de rechterkant. Jesse Daan kon die bal voorgeven. Dat was eigenlijk achter de spitsen langs. En dan moet ik even kijken wie dat ook alweer was. Patrick van der Oort, die uh, kon de bal uh, goed raken. En de keeper kon er niet meer bij komen. Zandvoort leidt dus met 1-0. En dat is terecht. Zandvoort is gewoon de betere ploeg. Maar je moet het wel af kunnen maken om echt de betere ploeg te zijn. Laten we hopen dat er nu dan eindelijk uh, de eerste boven de dam is en dat dan de rest gaat volgen. Maar dat, dat kunnen, hebben we nog een kwartier de tijd voor ongeveer. En, uh, oh, dat gaat, uh, ja. Goed, Patrick uh, van der Speelt dan helemaal naar de zijkant Justin Luiten. Die gaat uh, het 16 meter gebied in, wordt er aangehouden, tegengehouden. En zet de man opzij. Geef de bal voor. En, uh, gaat, jammer net gemist, uh, gaat uh, via verdediger, Kan die bal weggespeeld worden. En dat is, uh, het was een hele mooie aanval. Uh, nu over de linkerkant van het veld. Dat, uh, dat uh, Luiten opkwam. En die, uh, ja, die, is, die is een jaartje weg geweest en die is toch wel sterk geworden. Hoor. De, echt een behoorlijk potige uh, jongen geworden. En die ook snelheid heeft gekregen. Dat heeft hij goed opgepakt bij Bloemendaal. Maar gelukkig is hij weer terug en kan hij hier in het eerste spelen. Vrij schop voor stormvogels. Gedragen door de wind. Heel ver weg. Maar te ver weg voor stormvogels om, die bal, om er iets mee te kunnen doen. En de bal gaat over de achterlijn. Joris Smit mag die bal weer in het spel gaan brengen. Of gaat hij net nog over de zijlijn? Ik denk dat het laatste geval is. Ja, Zandvoort mag gaan gooien. Op de eigen helft een metertje of twee van de, van de cornervlag af. Die gaat het doen. Van de Oort terug. Dan krijgt hij hem van Koen Magielsen. Magielsen, die speelt hem weer terug. En daar kan uh, Boyfis de bal dolkoppen, naar Mol. Mol, die in de vrije ruimte speelt Patrick van Noord. Van de Hoort Speelt hem terug naar Mol. En ja, dat moet je niet doen. Maar houden het spel wel nou een beetje breed. Je speelt met drie spitsen en dat moet kunnen. Dan gaat een goede paas. En dat is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Helaas, yes gedaan. Was iets te snel. En uh, dan de keeper van Sturmvogel de bal weer in het spel brengen. 69 minuten. Ik, ik, Stoppen wij. Ja, rustig aan Jan. Tot, tot zo Jan, dank je wel voor dit moment. En tot zover ook uur 2 van dit programma. Zometeen naar het nieuws weer van 4 uur. Dan zijn we er nog één uur lang met onder meer. I need a hand to hold tonight